Yes, welkom bij het tweede deel van dit kerstdrieluik. We krijgen een hoop vragen binnen en we hebben eigenlijk nooit tijd en ruimte om die vragen te beantwoorden. Dus we openen onze op WhatsApp en vissen er wat leuke vragen uit. Maar ondertussen is Domin natuurlijk even bezig met de tafel dekken. Het is kalkoen geworden, toch? Het is kalkoen geworden. Ik ja. heb hem gisteren al een beetje nat gepekeld. Dat is natuurlijk heel goed, dan wordt hij niet zo droog. Dus ik hoop dat het ook gelukt is zometeen als je hem aansnijdt. Mm -hmm. Er zitten wat rozeval, aardappeltjes bij. Ik heb gekozen voor een zoetje van stoofpeer. Oh. Um, en wat groene asperges heb ik erbij gedaan. Heel oh. Oh, oh, Van de lekkieel. geel, hoor. Keurig. Heerlijk. Uh, zullen we gelijk beginnen? Ja, laten we ja, beginnen. Ja. Niet? Er zijn echt een hoop leuke vragen binnengekomen. Dus sowieso altijd dank je er wel daarvoor. Want het is echt heel erg leuk. En daarmee kunnen we natuurlijk ook deze special weer vullen. Dus dat helpt ook. Uh, laten we gewoon uh, gezellig beginnen met de eerste vraag. Oké, okay, nou, daar komt hij. Hoi. Hoi, mannen. Wij vroegen ons af. Uh, we hebben laatst bij jullie biertjes gedronken op het strand. En wij... Uh, we hadden een leuke post gedaan en we hoopten dat jullie hem zouden uh, reposten. Dat gebeurde niet, want we hadden een klein beetje kritiek in onze, in onze post. Dus onze vraag aan jullie uh, was eigenlijk: hoe gaan jullie om met kritiek? Ja, leuke vraag. Hoe gaan jullie om met kritiek? Nou, uh, meiden, de vraag stellen is hem beantwoorden, geloof ik. Ja, als je een post plaat met kritiek op ons bier. Dan doen we natuurlijk nee. niks mee. Dat hey, we niet. Het is niet zo. Ben, ben jij biersommelier? He? Waar is jouw kennis? We hebben gewoon alles gedaan om een lekker biertje te maken. Een mangootje, een ananasje. En dan heb je kritiek. Oké, okay, is goed. Laten we jouw biertje proberen. Oh, je hebt geen bier. Nee, ik ga wel goed om met kritiek. Jij ja. ja, kunt het heel goed, ja. ja. Uh, maar ik kan me deze pose wel herinneren. Want, weet je nog wat de kritiek was? Uh, ja, dat ze anderen volgens mij niet te zuipen vonden. Niet te zuipen? Dat was volgens mij echt of er stond een kruis achter Ananas of zo. Ja, maar ik weet, ja. Dat is geen kritiek, toch? Nou ja, dat is wel kritiek. Nee, maar dat is gewoon, dat is gewoon smaak. Nee, oké. Okay, okay, maar... Kritiek is, nou, ik vind ananas niet lekker. Je had misschien uh, iets minder van het extract kunnen gebruiken. Dan kan je er ook iets mee. Maar dit is gewoon, jij ja, vindt goor. Nou, daar leer je toch niks van. Je mag geen extract zeggen. Er zit namelijk echt verse ja, ananas in. Ja. <laughs> staat van de streek, staat het iedere keer te schillen. En ja. een klein stukje ja. te doen en ja. dan in die ketel te flikken. Fli ja, soms bestel ik een pizza Hawaii. Er komt Ronald uh, langs van, van de streek. En die had die ananasje eraf. Die flikt het allemaal. <laughs> in die pizza. Ja, soms komt er wat ham mee... En dat kan je proeven in het bier. Maar goed... Um... Tuurlijk gaan wij natuurlijk geen. We gaan, als iemand zegt: Hey, dit bier vind ik niet lekker. Ja, tuurlijk gaan we dat niet reposten. Toch, dat doe je niet. Nee, ik vind je het prima. Niet, ja. Je mag het zeggen. Dat is helemaal. Joh, dat doe je maar echt geen enkele pijn mee. Nee, dat gaat Maar je gaat niet in etalage ophangen van: Hey, deze meiden vinden dit bier niet lekker. Nee, dat, dat doet, je doet toch niemand. Dus nee. koop het niet. Nee. Dat doet Ronald Ronald dat ook niet met zijn nieuwe boek als nee. de NRC daar een slechte recensie over schrijft. Eén ster van NRC. Koop dit boek. Nee, dat doe je niet. Ronald Gippard heeft dus nooit slechte recensies over gezet. Maar um, um, nee, hoe gaan we om, hoe ga ik om met kritiek? Ja, ik ben ik. Ik hou niet van kritiek. Nee? Nee. Oprotten met je kritiek. <lacht> ja. Ja, zo volwassen zijn we. Gaat, op weg. Ja. Gaat ja. Op weg. Ik heb zo. er niets gevraagd. Maar het ja. ligt toch ook gewoon een beetje aan van wie de kritiek komt. Als het gewoon van iemand is die gelijkwaardig is, of juist boven je staat. En als de kritiek gefundeerd is, dan, dan is het wat anders dan wanneer gewoon iemand maar wat roept. En, en, en, en, en, dat, dat, dat kan ik vervelend vinden. Maar ik vind verder kan ik best, best wel oké okay omgaan met kritiek. Ik kan mij herinneren, want um, onze podcast wordt ook, daar wordt ook wel eens eens iets over gezegd. Mm -hmm. ja. um, zo heeft Alexander Clupping um, hem een keer. Uh, Afge, afgefakkeld. Mm -hmm. Nou, dat deed mij veel pijn, omdat dat is iemand die ik wel bewonder en waar ik wat waar ik tegen opkijk. En als die dan zegt, hoe kut wij zijn, dat, dat vind ik niet leuk. Dat heeft me... Toen ik was op een bruiloft, nou hé, hey, dat... Jij het door, de Sorry. Ja, Sorry. nee, ja, en toen zat ik op die bruiloft, denk ik, tering hé. Hey. Ik zat er helemaal niet meer lekker. Oh, nee, dat zielig. deed me echt heel veel pijn. Nee, maar dat geeft niet, dat hoort, dat, dat hoort erbij. Uh, maar ik kan me ook herinneren dat wij een keer door een Linda Duits zijn afgefakkeld. Ja. Uh, in, een, in een radioprogramma waarin uh, de bedoeling is dat je een podcast recenseert. Toen kregen wij nul sterren. Zij vond het, ik heb het eerst teruggeluisterd ook, maar zij vond het echt afschuwelijk. Ja, het laagste van het laagste. Laagste van het laagste. Ja. Dat deed mij helemaal niks. Nee. Daar was ik zelfs wel een beetje trots op ook. En jezus Christus hè, Is dit serieus hoe je kritiek gaat geven? Ga je gewoon. Ga je gewoon zeggen, nul sterren? Het ergste wat er is? Ja, dat doet me, dat, dat doet me niks. Nee. Ook in het Duits ken ik ook niet. Ik zeg heb dat niet. ook wel. Mensen die het zo lomp met een botte bel je kritiek geven... daarvan denk ik, hm, dat kan ik wel goed parkeren. Maar ja, ik zou heel graag willen zeggen dat kritiek me niks doet. Maar natuurlijk uh, tu doet kritiek je iets, altijd. Ja. Uh, tien complimenten die worden weggevaagd door één punt van kritiek natuurlijk. Dat ja. is altijd zo. En ja, wat ik het lastige vind aan... Um, wat laat ik dan even betrekken op de podcast... Is, is kritiek op de podcast, is, vind ik, neem ik altijd heel persoonlijk op. Omdat we natuurlijk ook een heel persoonlijke podcast maken. We zijn gewoon drie gasten met die microfoon aan de keukentafel die leuke dingen met elkaar bespreken. En ik vind dan kritiek ja, moeilijk te incasseren. omdat ik denk, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. We bedoelen het toch allemaal heel leuk. Ja, ik heb daar wel iets minder moeite mee. Op ik... jou glijdt het heel makkelijk voor jou. Ja, af. zeker. Ja, je kunt ja ook het heel ik... goed. Ook in de appgroep kun je dat heel goed pareren. En ons weer een goed gevoel geven. Ja, op nou, mij in ieder geval. Nou ja, maar zeker. Maar dat probeer ik ook wel. Want kijk, kritiek geven mag altijd. En dat is. Soms hebben we er ook wel wat aan. We, we nee, maar ook... Dat wil ik ook zeggen. Dus, ja, ik, ik, zeker. Ik vind kritiek ook heel fijn. Want uiteindelijk doet het heel even pijn. En daarna leer je weer van. Wij, wij maken dit voor, voor uit al ons plezier wat we, wat we maar in kunnen stoppen. En als je het tof vindt, nou, te gek welkom. Als je niks vindt, ja, nou, prima, dan ga je lekker weg. Ja. Daar zit ik echt, daar lig ik echt niet wakker van. Nee. Ik moest lachen om een, uh, een slechte recensie die we hadden gekregen op Apple. Volgens mij was dat iets. Of iTunes. Volgens mij was dat iets van. Ja, ik vond, vond het in het begin wel leuk. Maar nu is een van de jongens. één van de jongens praat alleen nog maar over zichzelf. En is naar zijn schoenen gaan lopen. Toen dacht ik. Dat is toch wat we alle drie de hele tijd doen? Ja, ja. ja dan heb je echt niet goed geluisterd. <lacht> maar. Um, nee, ja, inderdaad. Soms is het zeer gefundeerd. Ehm. Um, ja het boek het, boek, het, boek, het, boek, het boek krijgt ook interessante recensies ook ja. ook, ook, ook ook wat kritiek uh, uh, onlangs uh, en dat vond ik eigenlijk wel wel goed ook ik dacht ja dat vond welke niet kritiek echt. was dit ja dit was een recensie op bol.com. moet ik even wat wat was stond er nou ook weer dat zou papier niet per se grappig zijn nee ja absoluut geen schrijvers um, en dat kun je lezen en dat ook. kun je lezen ja. uh, sommige uh, sommige stukken doorgeskipt toen dacht ik, ja, nou ja, dat, dat, ik vond dat wel uh, ik vond dat een uh, goed geschreven uh, recensie. Ja. Dat ik dacht, ja, prima. Ja. Als je gaat zeggen, wat kut en wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat kut, dan denk ik, ja, daar, daar heb ik niet zoveel aan. Nee, ik, ben, ik ben heel blij dat de meeste kritiek die we krijgen op ons boek... die is gewoon inhoudelijk, dat mensen het uh, mooie stukjes vinden. Van, dan wel Domien, dan wel van Bas, dan wel van mij. En dan, dan, denk ik, ja, dan ben ik dan heel blij mee, want dan, dan is het in ieder geval de inhoud overgekomen. En voor de rest heeft niemand van ons hier ooit gepresenteerd dit schrijven te zijn. Het is ons eerste boekje. Uh, dus ja, ja, we zijn ook geen schrijver. We hebben hmm. wel een boek, maar nee, ja, nee, die, die, die, die, die vliegen gaat niet op uh, uh, nog. Maar wel met veel plezier geschreven. En als je kritiek hebt, ja, nou ja, kom maar door. Dan uh, douw ik het boek in je stront. <laughs> nee, maar ik wil dat wel even gezegd hebben. Ik vind het namelijk ook echt heel leuk om... Ja, dat klinkt heel raar, maar ik vind het ook leuk om... Uh, andere meningen te horen. Want anders zit je zo in je eigen bubbel en ja. uh, jezelf je feliciterend genootschap. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Want het kan ook, kritiek kan ook uh, ervoor zorgen dat ook wij uh, soms verkrampt uh, ja. in een aflevering gaan. Ja, omdat we toch denken oh kut, we moeten hier wel even een disclaimer mee maken. Oh ja. nee, sorry, we hebben de vorige keer iets over de schreef gegaan. Bijvoorbeeld met de aflevering Termieren. Eh, daar heb ik ook sorry voor gezegd. Waarvan ik later nog denk, nou, ik had geen sorry moeten zeggen. Nee, waarom nou, zou ik sorry zeggen? Daar, ook, daar kwam ook veel kritiek op. Ja, Dat, dat, dat, ja, exact. dat mensen zeiden, waarom zeg ik je sorry? Dat toch ook helemaal nergens op. Nee. Maar ik vond dat, sorry... Vond ik vond ook wel een geintje. Ja, het was, het ook, was niet... ook een beetje... sorry, dus het was ja. ook wel een beetje met een knipoog. Maar toch, ja. ik voelde wel de druk... Om, om excuses te maken. Terwijl ik denk wel, voor wie? Was, dus als ik het nog een keer zou doen... zou ik geen sorry meer zeggen. Nou, nou wees gewaarschuwd, ja, mensen. Ik word echt een bad boy. <lacht> maar goed, thanks voor de vraag. Uh, hou de volgende voor je. Nee. <lacht> <lacht> uh, we gaan door naar de, de tweede vraag. De tweede vraag. Ja. Dag mannen. Ik heb ook een podcast... genaamd Test to Sustainability waarin ik aan de hand van interviews en challenges... op zoek ga naar een duurzaam leven. Nu ben ik benieuwd. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? Een beetje duurzaamheid. Zo so, ja, op wat voor manier? Ja, op wat voor manier zijn wij duurzaam? Leuke vraag. Leuke podcast ook. Nee, nog nooit hoor. <laughs> maar uh, leuke vraag. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik van ons drie de, de minst duurzame ben. En ja. uh, Dat zeg ik niet per se met, met trots. Maar uh, dat is denk ik wel gewoon feitelijk waar. Ik denk, dood dat jij het meest hè je bent natuurlijk uh, vegetariër uh, nou, af en toe ja als mij uitkomt ja. op zon en feestdagen kan ik vegetariër zijn ja nee ik ben ook niet duurzaam hoor nee nee ik denk eigenlijk als je naar dagelijks leven kijkt denk ik dat het gezin Louise van Doren het meest Duurzaam is. Ja, nou, maar jullie rijden in ieder geval al een elektrische auto. Ja, Maaike heeft een elektrische auto inderdaad. Ja, maar dat is natuurlijk al een van de grootste vervuilers: de automobiel. Ja, maar ik kan me daar absoluut op geen enkele manier uh, mee uh, vereenzelvigen, want dat had ik nooit gekocht. En als ik de keuze nee. heb. Nee, als ik de keuze heb. Nou, het is een fantastische auto. Nee, echt serieus. Het is waanzinnig. Alleen, het is wel een, een, een, een nadeel is dat hij maar 160 kilometer range heeft. Dus oh, ja. na 160 kilometer moet je gewoon weer opladen. Ja. Uh, en daar is echt prima mee te leven. Echt fantastisch. Alleen, je kunt er nooit mee naar Zuid-Frankrijk. Uh, ja, dat rijden. kan wel, maar dan moet je echt allemaal via die laadpaden rijden. Hoewel, nee, in Frankrijk hebben ze daar heel weinig van die laadpalen, toch? Ik heb geen idee. Ze zullen het vast wel wat hebben, maar... Hij is vol elektrisch. Hij is vol elektrisch. Oh, er kan ook geen benzine of diesel meer in. Nee, ja, kan in de kofferbak. Ja. In de jerrycan. Je kan het zeker doen. Maar je komt er niet veel verder mee. Nee, nee maar uh, inderdaad, nee, dat, dat, nee maar dat vind ik wel tof. is nog staat aan de 160 km. ik heb echt tank. Ja. Is je benzine op? Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. ik heb 16-16 Jenny Kansel. Ik zit nog wel in de kofferbak ook. Ik flikker nog wel wat over de accu. Hè, kortsluiting. Nee, maar ik vind dat wel... Want dat is een uh, beetje pionieren, toch? Dat je dat soort uh, keuzes maakt. weten ja. dat er een paar nadelen aan zitten... maar dat je inderdaad dat doet... omdat je een soort van betere wereld voor ogen hebt. Maar... Ik ben helemaal niet heilig, want uh, ik scheid mijn afval niet goed. Uh, ik steek af en toe een houtkachel aan. Volgens mij is dat ook uh, uit de boze. Nee, pose. dat is waar. Dat mag niet meer. Uh, dat mag ook niet meer. Nee. Um, maar dat doe ik dan wel. Ja, um, ik probeer wel uh, te letten op vlees ook inderdaad. Um, maar nee, ik ga dat niet winnen hoor. Echt niet. Nee, maar als de een wedstrijd wordt, dan denk ik wel dat ik misschien win. Denk ik omdat jij... Uh, uh, um, jij eet ook vlees. Ja, maar ik koop het niet meer in de supermarkt. Echt nooit meer. Dat durf ik echt te zeggen. Ik, als je mijn, al mijn bondetjes bij elkaar legt... dan zie je dat ik het afgelopen jaar echt geen vlees meer in de supermarkt heb gekocht. Ook niet meer als broodbeleg. Niet meer als avondeten. Ik heb best wel veel ledlampen in mijn woning. Zelfs de kerstboom bestaat uit ledlampjes. En verder heb ik. Uh, en jouw open haard is gewoon je tv. Ja. En, precies. Ja. Ik, heb een, ik heb een tv is een open haard. Of dus een open hoe haard groen TV. is dat? En die gaat op groene stroom. Nee, geen idee. Nee, dat is niet waar. Die je geen zonnepanelen willen? Ja, uh, Noem een zonnepaneltje. Uh, uh, dat kan niet makkelijk. Want je hebt zon op de tuin. Ja, maar ik heb ook gehoord dat, dat volgens mij nog steeds. Dat de investering nog steeds niet uiteindelijk iets van rendabel wordt. Nou, volgens mij wel, toch? Als volgens je, mij ook, maar het een paar ligt er, jaar. Ja, precies. Je moet niet nu hier uh, 16 zonden op opklappen... en dan volgend jaar verhuizen. Dat zou, dat, dan, dan heb je het vooral voor je, voor je nieuwe bewoners gedaan. Maar, maar zo duurzaam ben ik dus. Ik heb hier nog nooit één seconde echt in geïnvesteerd... om ernaar te kijken. Dat zou ik doen. Ja? Leuk. Ja, ja, ja, ik vind... woon wel op zuiden, dat klopt. Tijdens ja. wel op zuiden, dus ik kan makkelijk daar zonnepanelen op. Ja. Maar niemand in de buurt heeft het, dus waarom zou ik het dan hebben? Nee, je toch niet... Wees de, in de buurt. eerste. Ja, wees, wees nee, Maar wees. ik denk dat ik, niet zo, dat ik niet de duurzaamste ben in de buurt. Dus dan... Ja, ja, goed, dat goed, dat is zo. ook niet een reden om wel... Nee, maar dus als ik denk dat namelijk uh, monkey see, monkey do ook is bij dit soort dingen. Dus als je ziet, hé, hey, de buren hebben het. Maar nou, nou, laat jij dan de eerste hebben. zijn? Dan ja. ben je de voorloper van de, van de duurzaamheid hier in Kanaleneiland. Kanaleiland Hoe heet Welke wijk is dit? Is dit niet dit Kanaaleiland, nee, dit is overvecht. Nou, ja. hallo. Ik ken jij ze toch nog? Ik een vierde wijk. Is oh, is het oh ja, dat bedoel ik. Kanaleiland, ja. Er wonen heel veel leuke in dus Kanaleiland. Zeker. Ik kan hier niet zo. Maar ik even ik niet. Overdoen. Nee. Dat is bewust. Even over jouw buren, heel even tussendoor, want het gaat over duurzaamheid. Maar nu even tussendoor, want ik hoorde jou laatst een beetje mopperen van, hey, ik zou wel graag een betere relatie willen hebben met mijn buren. Ja. Dat zei je toch? Ja. Ik zag jou laatst in met, in je interactie met je buurman. Ja. En hoezo? Wanneer zag je dat? Ik kwam volgens mij met jou gelijk aan hier. We zouden een podcast opnemen. Ja. En jij trof de buurman. Ja. En toen zag ik jouw interactie. Dat is niet goed. Dat is nul. Ah. Er is nul interactie. Wat Ze dan? zeggen niks tegen oh, niks Totaal zwijgzaam. Ik wilde nog zeggen: nou, dag buurman, heeft u een leuke dag gehad? Weet ik daarna. Nee, maar heb ik, dan... ik hem niet gezien hoor. Jullie zeiden, jullie zeiden wel hoi, of jullie knikten naar elkaar... maar ik dacht, nou, dit is, dit is nou, een moment voor een praatje... als jij zo graag met de buren wil praten. Maar als jij nooit met de buren praat en je zegt hoi... is dat een winst van 100 Ja, uh, dat is waar. Maar ho, ho, ik wil wel even zeggen, ik ben, uh, mijn buren hebben nu een kindje gekregen... Willem... Een kindje heet Willem? Een uh, kindje heet Willem. Ah, nee. En ik ben, wel, ik ben wel heel even op kraamvisite geweest. Niet lang, maar ik ben wel heel even op kraamvisite geweest. En weten de ouders daarvan? Nee. Nee, ik heb een kaartje geschreven. Toen ben ik even langs gegaan en toen heb ik gezegd... Als er, als er ooit wat is, dan, uh, dan moet je mij niet bellen. Nee, dan, uh, dan moet je me bellen. Oh, nou, dat vind ik heel leuk. Als boodschappen kan doen of uh, weet ik veel. Nou, dat vind ik heel leuk. Alles behalve schoon heb ik gezegd. Hé, hey, maar uh, daarover gesproken, luiers. Die kunnen natuurlijk ook heel duurzaam zijn. Want veel, veel mensen gebruiken nu van die recyclebare luiers. Die, nee, die uitwasbare. Kan, die ja. Is dat iets wat jullie zouden doen? Mocht je ooit kinderen krijgen in de toekomst? Ja, ik kan nu wel zeggen van wel, maar weet ik veel. Ik denk het niet. Nee, jij nee was... omdat ik ook een man van gemakken ben. Ja. ja. Ik heb geen idee. Ik doe de, ik doe de was niet. Oh, Maaike maar beslissen. Kan ik moeilijk over beslissen nu in mijn eentje. Nee, <laughs> nee ik geloof dat de vraag wel enigszins beantwoord is. We zijn niet extreem duurzaam. Er valt hier en daar nog wel iets uh, te winnen. Maar we doen ons best. We maar doen, we doen, doen ons, ons best. Op onze eigen manier. Absoluut, absoluut. Goed. Volgende vraag nog maar. Volgende vraag. Ja. Hé hey mannen, Roy de voor hier. Even twee kleine vraagjes. Um, wie is eigenlijk de vrouwelijke voice-over... En die bedient ook wel zijn complimentje. En twee, hoe gaan jullie om met overdrijven? <laughs> Leuk. <laughs> complimentje sowieso voor onze voice-over, dus Dankjewel uh, daarvoor. Uh, shout out naar haar. Shout out naar haar. Wie is het eigenlijk, Bas? Ja, nee, ja. Nee, ik kan helaas niet, niet prijsgeven wie dat is. Nog steeds niet? Nee. Hm. Nee. Nee, nee, uit bescherming ook vooral. Ja, want sommige mensen vinden niet zo leuk wat zij na afloop altijd zegt. Maar ja, dat kunnen wij, hebben wij niks... Nee, dat is er niet hebben niks over te zeggen. En wij zijn allemaal een klein beetje verliefd op haar. Dus zij blijft er voorlopig zeker in. Ja, ja absoluut. Ja, en dan de andere vraag. Uh, hoe gaan wij om met overdrijven? Nou, ik, ik ga heel lekker op overdrijven. Ja, ik maak al twee jaar met jou een podcast. Dat gaat ja. best wel aardig. Ja, luister onze podcast een keer. Nee, ja, ik heb mijn vriendin uh, versierd met overdrijven. Hoe dan? 30 centimeter gezegd. <laughs> nee dat is een slechte grap. Dat is een slechte grap. Oh, nou, kom maar door met je kritiek over deze grap. Ik neem het allemaal te harte. Ja, ik vind overdrijven het allerleukste wat er is. Ik bedoel, ieder verhaal hoort toch ook een beetje overdreven te zijn... met, met een detail dat veel te veel uitvergroot wordt. Want dat maakt, het, dat maakt het gewoon grappig. Ja, maar jij bent er ook echt goed in. Jij kunt heel goed in verhalen details stoppen... waardoor het verhaal beter wordt. En dan weet je, het is bullshit. Ja. Want bij jou klopt 90% niet. Nee. En dat is niet overdreven. Nee, nee, nee, nee, nee. dat wil ik niet. Dat is feitelijk juist. Ik, ja. heb, ik, heb, ik zet vraagtekens bij die lift. Maar dat gaan we nu Hoe niet over hebben. Want lift? ik vind je een, verhaal, een goed verhaal moet je nooit kapot de checken. Dat het gebeurd is. Nou, deels. Hoe deel? Wat denk je dan dat er niet gebeurd is? Je, ik denk niet dat jij op die lift hebt gezeten terwijl jullie omhoog schoten. Zeker. Ja? 100 procent. Oké. Okay. Ja, daar is niets aan gelogen. Wie nou, kunnen nou, daarvoor bellen? Nou, Joey Slot. Joey Slot. Ja, absoluut. Oké, okay, nou, er gaat nu een hele hoorde gaat achter Joey Slot aan op Instagram. Ja. Die gaat het uh, controleren, hoor. Ja, hoor. Nee, maar... Want uh, inderdaad, je moet een goed verhaal moet je nooit kapot checken. Dat is helemaal niet leuk. En uh, hoe meer uh, feiten in een verhaal zitten, hoe minder leuk het is, toch? Het gaat... Uh... Maar je hebt natuurlijk ook mensen die irritant overdrijven. Uh, zoals? Nou, ja, ik heb geen namen, zo 1, 2, 3. Maar mensen die, uh, die kennen we allemaal wel, toch? Die, die dan op vakantie zijn geweest en zeggen... Nou, en toen gingen we op maandag gingen we op een jacht, gingen we varen. Ja, en toen s'avonds gingen we luxe uit eten. Er was een sterrenchef. En toen dinsdagochtend, toen gingen we Rolexen halen. Dat is irritant, ja, toch? Ja, dat, is, dat, irritant. Is pochen, dat is pochen ook. Pochen, precies. Ja, maar is het ja, iets anders dan overdrijven Ja, wil, hè? Ja, nou ja, dat, ja, het is bijna natuurlijk overdrijven. Maar alleen pochen, dan probeer je op te scheppen met, met, met, met, met, je, met, je, met je poen of ja. wat dan ook... Of je status en dat vind je eigenlijk meer een beetje zielig. Als je dat nodig hebt, dan geeft het al genoeg aan, toch? Dan, ja. dan hou je in ieder geval het geluk uit, uit die troep. Nou, succes met je leven dan. <laughs> ja, uh, ja, dan ga je nee. dat nou gebruiken voor je eigen geluk ook. Ja, exact. En dan ja. hou je daar ook al je geluk uit en niet uit de, de dingen die je echt te doen, zoals familie, gezin, <laughs> vrienden, genegenheid, warmte. En geld en macht. Ja. <laughs> maar um, nee, maar de, de overdrijven is het allergrappigste, toch? Als je echt, als je heel erg gaat overdrijven, dan is dat... Ja, jij bent daar ook weer heel goed in, Chris. Ja. Uh, om het steeds groter te maken in, in de grap. Ja, uh, en dat, dat is leuk. En dat is heel grappig. Bedoel, wij kijken, Bas en ik wij zijn een groot fan van Top Gear. Tegenwoordig de Grand Tour. Uh, Dominia bent er iets minder fan van. Maar ja, als er één meester overdrijver is, dan is het Jeremy Clarkson wel. Ja. Het is echt het is, uh, fantastisch. En ja, dat, daar, daar, daar kijk ik het ook af en toe stiekem wel een beetje van af. Dus nee, ik ben gek op overdrijven. Hoe meer je overdrijft, hoe beter. Hoe harder ik ook om je lach. Uh, dus denk daarvoor. Volgende vraag. Volgende vraag. En leuk dat we nog goed zijn met de buschevurs. Ja. ja. Zo. Ik dacht, ik snij het niet aan. Maar uh, jij ja, durft het. Uh, ja, goed. Hij is daar. Uh, uh, ja. Hi, mannen. Je spreekt met Sophie. Ik was net het stukje aan het luisteren... waarin Domien zich ontzettend verbaasde over... dat de vriendin van Bas hem soms cappuccino brengt op bed. En toen dacht ik... Wat doen jullie eigenlijk om je vriendin of scharrel tevreden te houden? Sophie vind ik een heel mooie naam. Wil ik even gezegd hebben. Nou. Wat is dit nou weer. Fantastisch. Nou, ja, weet ik veel, maar ik, ik, complimentjes uitdelen doe ik bij mijn scharrel. Bijvoorbeeld. Over de naam. Nou, ik vind Sophie gewoon een mooie naam. Ik wil even aangeven dat ik Sophie gewoon een mooie naam vind. Mag dat niet? Ja, ja maar maar mag zeker. Zeker. Zeker. Een mooie naam. Maar ik dacht misschien ga je nog meer. Uh, nee, het is uh, geen inhoudelijk antwoord op de vraag. Nee, oké. Okay, ja. Ik vind het ook een mooie naam, uh, Sophie. Sophie. Volgende vraag. <laughs> <laughs> nou, uh, wat, wij doen, uh, wat ik doe dan... Om, om het vrouwtje thuis tevreden te stellen. Het vrouwtje. <laughs> nee, ja... Uh, nou, ik... Um, ik geef graag cadeautjes. He? Dus dan zijn we... je kat. Ja, ook oh. nooit een cadeau aan Charlotte gegeven. Ik, ik geef heel veel cadeaus. Oh. Tassen, sjaals, jassen, uh, sportkleding. Uh, en vandaag ook, ook heb ik haar... Nou, dat is niet echt per se een cadeau. Maar uh, nou ja, uh, haar broer had haar auto uitgeleend vorige week. Haar broer uh, wilde een auto kopen. En, um, en, en ze hadden een auto gevonden ergens in Friesland. Uh, en daar moesten ze komen met een auto die ze dus niet hadden. Want die wilden ze kopen. Dus ze leenden de auto van Charlotte. Nou goed, ze zijn van in Friesland. Ze hebben... Hem weer netjes een terug en nou Charlotte heeft er een week niet naar gekeken. Die wilde hem gisterochtend starten of gistermiddag en het ding start niet meer. Helemaal niks, helemaal geen lampje gaat aan, helemaal niks, helemaal dood. Nou uh, super kut, natuurlijk. Oh, uh, wat is er gebeurd? Licht aan laten staan, weet ik veel. Nou uh, gezeik, gezeik, gezeik. En uh, toen zei ik, nou weet je, uh, dan kijk ik er morgen wel even naar, uh, want haar moeder had stadkabels, dus die hadden we opgehaald. Er waren startkabels en ik dacht, nou, mijn auto doet het wel, dus dan geef ik hem even een, een, een elektrische trap hè? Een elektrische trap op zo'n zodemieter en dan. En dan gaat papa dat kullisje even klaren, natuurlijk. Oh. Dus ik als een man die ik ben, ga ik, ga ik, hè, dan zet ik mijn auto ernaast. En ik pak die startkabels. Check eerst even een paar filmpjes op YouTube over hoe dat eigenlijk moet. Ik heb geen idee, dan nooit gedaan. Nou, dus, uh, dus, nou goed, wij dat doen. Wij, uh, plus op plus, min op min. Uh, uh, eerst de, de, de, de lege auto, dan de dono auto. En, en helemaal fantastisch. Nou, goed, wij bezig, jongen. En heb ik een, nee, ik geef een dot, uh, dot, dot. Nou, gas niet, dat moet je niet doen. Maar ik uh, zet dan mijn auto aan. En ik denk, ja, hier. Ik ik help mijn moppie, tuurlijk. De, ja, natuurlijk, doe ik. Nou, denk je dat hij deed? <laughs> nee, die deed het niet. Nee, helemaal niet. Hij, hij, hij, hij maakte nu wel geluid. Het was nu tik, tik, tik, tik. Tik, tik, tik, tik. Nou, hè, als je het boek hebt gelezen... dan weet je nu dat het mechanisch getikt... dat kan ook zo zomaar een homokneet een, een, een, een zijn. In dit geval was dat het niet. Het was de, het was de, het was de accu. Oké. Okay. Ook okay, heel stuk. En, uh, nou ja, dat was wel een beetje zuur natuurlijk. Want ik dacht, ja, ik ga dat ding niet duwen. Accu zuur. Accu zuur. <lacht> Mooi. <lacht> Mooi. <lacht> nou ja, ik ga met mijn man knietje dat ding natuurlijk niet duwen. Dus nee. ik, dacht, ik laat lot duwen. Nee, nee, nee, dat is niet gebeurd. <lacht> <lacht> nee, ik dacht, nee, weet je, ik ben lid van de ANWB. Zij niet... Ik weet helemaal niet of ik dit moet vertellen, want dat is misschien uh, hartstikke stout. Uh, maar ik heb de AWB laten komen uh, voor haar auto, want zo mannelijk was ik. Want zo, ik kreeg het niet, ik kreeg het niet te maken. Papa, heb de AWB laten ja, komen? Ja, zeker. Dus ik zei, jongens van de AWB, mijn, mijn auto is stuk. Van mijn vriendin natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. En, en nou goed, die, die keer komt langs en die, en die heeft hem gemaakt. Dus er is een andere man. Dus wat ik doe om mijn vriendin tevreden te stellen, ik laat andere mannen komen om haar te helpen. <laughs> <laughs> nou, wat ik ook doe, dat is ook wel echt lelijk. Mijn vriendin, wij hebben een nieuwe badkamer. Uh, uh, onlangs was ik er blij mee. En mijn vriendin, die, die klaagt al uh, twee weken uh, dat, ze, dat ze schokjes voelt. Als ze de, de douchekraan dicht zet. Oh, oh, dat is niet goed. Nee, dat is meestal wel een rode vlag. Maar, dus zij je dat ook. Ze, nou, nee, ik voel het echt helemaal niet. Nou goed, dan ging ik daarna ook douchen. Nou, ik, dat ding dicht. Nou, en nul schok. Mm. Helemaal nul schok. Dus dat op een gegeven moment, ja, misschien is het al mijn spiraal. Ik dacht, ja, je, waarschijnlijk ben je gewoon gek. Uh, dus het zal Sorry, wat wel. Wat dacht ze? Ze dachten, ja, dacht, ja, het moet ergens van komen. Dus zij beredeneren van als Christ niks voelt en ik wil, ja, ik heb een spiraal. Dat is van metaal uh, uh, en dus misschien ligt het daar aan. In de joh, het zal wel. Uh, Als ik maar geen last van heb, natuurlijk. Ja, ja joh. Ja. Het ging erover hoe hou je je vriendin tevreden? Waar te gaat dit verhaal naartoe? Nou, ik ben wel benieuwd. Dat ik dus uh, mijn vriendin eigenlijk tevreden houde om mezelf tevreden te houden. Want op een gegeven moment ging ik ook die schokken voelen. En toen dacht ik, nou dan ga ik nu toch maar eens een keer bellen met, met, met de aannemer. En het blijkt te te zijn in de vloerverwarming. Dus het was echt wel wat aan de hand. En uh, we waren bijna dood geweest. Zo. Dus ja, dat doe ik om mijn vriendin tevreden te houden. Ik laat of andere mannen komen. Of als ik er zelf last van heb, dan laat ik nog steeds andere mannen komen. Ik laat heel veel andere mannen komen in haar ja, leven. Ja, ja, ja. ja. Mooi, jij? Nou ja, dus de, de nou, komt... ik betaal mee aan de hypotheek, bedunkt. <laughs> nou, ik heb dus laatst. Uh, ik, uh, de de badkamerlamp was al heel lang kapot. Heel ja. lang, al een, een, een dik half jaar. En uh, nou, na 18 keer vragen of meer dacht ik: oké, okay, ik ga het dan een keer maken. Nou, dus ik had het gemaakt en het was ook gelukt. Weet je, dit is geen faalverhaal. Het was gewoon gelukt. Ja. Ik was het mannetje. Lekker. Vijf minuten later gaat de verlichting in de hal kapot. Ja. ja. Hey, ik ja. blijf niet bezig. Hey, maar dan weet Mike toch ook wat de tijdsuur is? Gewoon een half jaartje wachten. En dan achttien keer vragen. Ja, maar wordt ik... gemaakt. Maar ik ben oprecht benieuwd. Uh, ja, dat kan niemand kan me daar op dit moment mee helpen, natuurlijk. Maar wat daar gebeurt. Want de badkamer is toch een ander vertrek dan de gang. En volgens mij zitten die lampen niet met elkaar verbonden. Uh, maar ik heb het ene gemaakt, en het andere is kapot. Ja, eh, misschien het, doet zij het. Het is ook de, de wet van Murphy, toch? Hè? Als je één ding stuk gaat, dan gaat, dan gaat alles stuk. Als er één ding misgaat. Nee, maar de wet van, van Murphy is als er één iets misgaat, dan gaat alles mis. Ja, en dus nu, dat blijft. Eigenlijk zou de, de omgekeerde wet van Murphy moeten zijn. Ja, dus de, de wet het van gemaakt? Murphy is toch alles wat er mis kan gaan? Ja, gaat dan mis. Ja, dan gaat dat mis. Nou, Nee, is dat niet waar? Ik weet het niet meer. Nee, het nou, niet. goed. Um, nou, dat is het antwoord op mijn vraag. Ja. Of niet, het is niet eens mijn vraag. Het is haar vraag. Het is haar vraag. Van Sophie. Leuke naam. Sophie, leuke naam. Hele leuke naam. Ik leuke leuke, leuke vraag ook. Ja. Ik hoop dat je het antwoord ook leuk vond. Uh, Moet je, nou, misschien wilde wie nog iets zeggen. Nou, weet dat ik dat niet. had ik toch verteld. Uh, uh, oh, Komt je een beetje over de naam? Nee. Oh, ja. ja, ik kan niet van me verwachten ook. Ja, dat is mijn party trick. Nee, ja, maar wat doe jij dan inderdaad? De afwas. Oh, de afwas. De afwas. Ja, als ik ergens blijf slapen dan um en, ik, en zij moeten eerder weg dan ik. Want ik heb, begin natuurlijk wat later. Dan, en zij heeft geen vatwasser. Dan doe ik altijd even de afwas. Ja. Ja, dan wordt altijd enorm um, in dank afgenomen. Het <laughs> ja. zijn die kleine dingen. Zeker. Daar, daar moet je het vandaan doen. Dus dames. Mochten we nog een wasje hebben gedaan? Papa komt wel even langs. Even ja, langs met zijn borstel. Ik hm? kreeg er laatst ook kritiek op. Waarom we altijd papa zeggen... Iemand vond dat vies. Ja, dat is ook vies. Dat is, dat de, hele, is, dat hele dat is de reden waarom we het zeggen. Ja, laten we even onderstrepen dat we dat niet serieus zeggen. Zullen we naar de volgende vraag? Nee. Ja. Oh, nee, wel. Ja. Ja, ja. Hey Bas, Domine en Chris. Hier, Anke. Ik luister altijd met heel veel plezier naar jullie podcast. Uh, en ik vroeg me eigenlijk af of jullie me misschien konden helpen. Ik ben bezig met uh, het familiediner tijdens kerstmis. Uh, en bij ons thuis is het altijd de traditie dat we... Uh, ieder uh, stijl, zeg maar, een eigen gerecht bereiden. Uh, en nu wil ik eigenlijk een kalkoen bereiden. En ik vroeg me af of jullie uh, of Miele misschien uh, wat tips daarvoor hebben om de perfecte kalkoen te bereiden. Ik hoor graag. Heel veel plezier met de show. Nou, nou. Anke... Superleuke vraag. Hele leuke vraag. En ik denk, Domien, dat deze wel echt voor jou is, toch? Want ja, jij, we, we zitten nu te genieten van jouw kalkoen. Je hebt alleen geen middenstroom over. Die hebben Bas en ik dan wel. Maar ja, we, we, Domien. Ja, Domien. Zet hem op. Uh, succes. Ja, ja, wat ik al zei aan het begin, je moet hem. Een, een, eigenlijk een nacht van tevoren moet je hem even nat pekelen. Dus je moet hem al een beetje vochtig maken, zodat het water ook echt goed in het vlees kan trekken. Hmm. En dan, als je hem daarna dan vult, zoals ik nu ook heb gedaan met lekkere groentes en dingetjes. Um, en hem dan in de oven zet, dan, dan, dan kook je hem niet zo snel droog. Ja, dat is allemaal zeker waar. Feitelijk zeer juist. Uh, maar ik heb ook even gebeld met onze vrienden van Miele. God, uh, ah, ik heb ja. geen idee wat ik zeg. Nee, maar hij is heel lekker overigens hoor, je, ja, je kalkoen. Ja, absoluut. neem nog even een hapje. Um, en uh, Miele heeft inderdaad een, een fantastisch recept. Uh, gevulde kalkoen met een Italiaanse toets. Ja, dus je moet hem eerst goed afleggen, de toets. Echt tien vragen over het land. Ja. Als je die goed hebt, dan mag je door. Ja, hoe heet de hoofdstad van Italië? Nou, dat soort dingen. En als je dat allemaal goed hebt, dan mag je het recept maken. Um, nee, echt een heel leuk recept. We zullen hem ook even delen. Misschien is dat leuk. Uh, op de website, uh, naar, ga naar gaan naar slash Italiaanse Kan dat, Dominique? Dat kan zeker. Nou, zeker leuk. nog, het is geregeld. Oké. Hey, voilà. Kerstmismagie. Kerstmismagie. Mamamandepodcast.nl mannenpodcastnl slash Italiaanse um, nou heeft Miele een aantal tips. Ik ga niet het hele recept natuurlijk met je doornemen. Maar uh, laat je uh, vlees 10 minuten voordat je het aansnijdt even rusten. Dus niet meteen uit de oven maar weer opvreten, Chris. Nee, even rusten. 10 minuten, dan kan het vlees even acclimatiseren. Bees ook doodmoe hè? Bees is Ja, die heeft in de oven gestaan. Um, back off. Je, even moet, rust. je moet nooit je vlees koud in de oven zetten. Nee, moet nee niet doen. altijd kamertemperatuur. Ja. Uh, dat is lekkerder voor de eiwitten die dan uh, goed... Uh, Iets doen. Um, je moet je, snij, je, je vlees altijd snijden in de juiste richting. Nou ja, je zei het net al, Domien, of niet? Ik heb niet geluisterd, maar. <laughs> Dat is al vijf seizoenen hetzelfde ook. Dus. Bij het opdienen moet je dat doen. Je kunt het ook even aan je slager vragen. Hoe moet dat precies? En dan zal hij je dat uitleggen. En um, als je je vlees schroeit op uh, het kookvlak... Uh, dan pas je de grootte van de bakpan steeds aan, uh, aan de grootte van je vlees. Zo ja. voorkom je dat de boter uh, of een andere vloeistof aanbrandt. Dat wil je natuurlijk niet hebben. En uh, tot slot... Wordt de vetstof te warm in de pan op het kookvlak... voeg dan wat extra boter toe. Eh, want op deze manier koel je de vetstof af... en eh, ja, vertraag je het proces. Ja, dit is een heerlijke kokoen en succes gegarandeerd. Bon appétit. Bon appétit. En je weet wat ze zeggen, Miele. I'm a better. Goed. Van I'm a... Uh, van... Van Imen. Ben jij nu de host geworden? Ja, jij schiet niet op. Van Familie, gaan we ja, ik door. Schiet niet op. Heb je jezelf gehoord net? <lacht> ja, hemel. Met smeedpaarden op zijn hoofd een recept voorlezen. <lacht> en dan schiet ik niet op. <lacht> Oké, okay. maar goed, we, we hebben haast. We gaan door met de volgende vraag van een van onze liefdadige luisteraars. Uh, <lacht> daar komt hij. Ik weet niet meer waar we zijn. Hoi Domin, Chris en Bas van Mamaman de podcast! Hallo! Uh, wij zijn vijf vriendinnen uit Utrecht en wij zijn groot fan van jullie. We bespreken jullie podcast uh, wekelijks, twee wekelijks. En we zouden eigenlijk ook naar jullie voorstelling komen, maar ja, die gaat helaas niet door. Um, en die willen dat we jullie ook allemaal al eens in het wild, in Utrecht, in het echt zijn tegengekomen. Alleen we weten nooit zo goed wat we dan tegen jullie moeten zeggen, of we iets moeten zeggen en wat dan. Dus onze vraag is, wat vinden jullie leuk dat mensen tegen jullie zeggen als ze jullie herkennen? Of wil je überhaupt niet herkend worden? Nou, um, ja, wat moeten mensen doen als ze je herkennen, Domin? Sorry, ik weet weer de... de ja, ik begrijp, het niet, het, ik begrijp niet wat je noemde. Sorry. <laughs> nee, is jij, maar, jij met de hoos? Nee, dat ja, maakt me geen reet uit, joh. Nee, neem het lekker over, dat is goed. Ik zit niet goed, maakt mij niet uit. Ja, daar zit ik niet mee. Ja, ik zit er wel mee. <laughs> <laughs> nee, ja, wat moet je doen? Um, wat ik het aller vind, is als ik door heb dat er stiekem een foto gemaakt wordt. Dat vind ik zo lelijk. Ja? Gebeurt ja, dat, dat, ik... dat uh, vaak? Nee, gebeurt niet vaak, maar gebeurt wel eens. En het is dan... Nee, wat dat betreft was dit best wel een lekkere zomer. Want we zaten met z'n altijd binnen en er waren geen festivals en zo. Maar het gebeurt vaak op feestjes of plekken waar je even zit te eten bijvoorbeeld... Ja, dat heb je dan wel door. En dan zie je eerst uh, een groepje mensen elkaar aantikken. Van, hé, hey, dat is toch. Ja. En dan wordt er gegoogeld. Dat vind ik altijd mooi. Dan wordt er gegoogeld. En dan wordt er een foto gemaakt. Ja. Die wordt in een groep <grijapt> ze houden ze hun telefoon met, de, met een foto van jou naast jouw gezicht. Dit gebeurt. Ja, nee, je lult Nou, toch niet meen. naast mijn gezicht. Maar dit gebeurt wel echt onderling. Ja, wow. dat is, heb ik wel eens meegemaakt, ja. Dus ik denk gewoon, als je um, um, um, nou, mij ziet lopen... en je wilt wat leuk zeggen over de podcast... doe het gewoon. Ja, nou ja, ik, ik en Bas zijn beide nog, nog in onbekend terrein uh, van bekend worden. Dat gebeurt eigenlijk pas sinds dit jaar een beetje dat, uh, dat ik af en toe eens uh, herkend word. Ik vind het fantastisch. Ik heb nog, ja, ik vind het heel leuk. Het is goed voor mijn ego ook natuurlijk. Uh, nee, ik vind het echt ontzettend leuk. Tot nu toe heb ik, ook, heb ik alleen nog maar leuke ervaringen meegemaakt met mensen die, uh, die, die, die, die of iets leuks zeggen over de podcast. Of uh, over de, dat, dat ze het leuk vinden om je gewoon te zien. En uh, nou ja, nee, ik vind het uh, altijd heel leuk. En zeker als het om vijf vriendinnen gaat, joh, kom, uh, kom langs herkennen. Nee, en uh, met gaan staat open. Ja, Ga met me op de foto en dan nodig ik me uit uh, voor spelletjes. Bordspelletjes. Of iets anders. Nou, uh, nee, dat, nee, ik vind het alleen maar hartstikke leuk. Ja, Ik was trouwens, dat was ook wel leuk. Ik moest uh, even een coronatest doen. Want uh, er waren wat, uh, wat, wat uh, symptoompjes eventueel in Huizenbergstreum. Bergstreum. Symptoompjes. En de symptoompjes. Er was uh, niks aan de hand, maar we moesten even sn een sneltest doen. Uh, dus uh, ik naar zo'n coronasnelteststraat. En uh, nou vlak voordat ik zo'n uh, bepaal van 40.000 centimeter in mijn neus ge geramd krijg... <lacht> zegt dat, zeg dat meisje... Uh, hoe heet jij? Ik zei, ja, ik ben uh, Chris Bergstreum. Nou, de, van de podcast toch? Wat leuk, ik luister altijd. Ik denk nou, de gek, paf! Ah. <laughs> Zij was geen fan, jawel. Hey, maar vind je het ook niet een beetje ongemakkelijk... als je dan bij zo'n bent? Nee, helemaal ja, niet. Oh. Ik heb het ook in het ziekenhuis gehad. Daar werd ik ook herkend door verpleegende Man, ik kunt niet meer over straat. Uh, nou, ik kan in ieder geval niet meer in het ziekenhuis over straat. Daar heb ik veel herkend. Nee, maar nee, ik, vind het, uh, ik vind het heel leuk. Jij, uh, Bas? Nee, ik ook. Ik zit te denken, hier hebben we het in de zomer ook over gehad. Wat hebben we toch steeds over herkend worden? Ja, die vragen worden toch gesteld? Zeker, nee, die vragen worden ook gesteld. Uh, maar nee, zeg gewoon vooral uh, wat, je, wat, je, wat je leuk vindt. Dat was de vraag. De vraag was nu niet van, word je wel eens herkend? Maar wat moet je doen? Nee, wat moet je doen? Nou ja, ja, ik zou, als ik jou was, je kleren uittrekken en een rondje over straat rennen. Dat vind ik leuk als je dat doet, als je me herkent. <lacht> uh, kijk maar of dat lukt. Uh, ja, ik vind overigens, dat als, als mensen in de medische wereld je gaan herkennen, dat, vind ik wel heer, dat zou ik heel ongemakkelijk vinden. Ja. Hoor. Oh, dat vind ik helemaal niet erg. Nee? Nee, joh, dat stelt me eigenlijk ook wel gerust. want Dan denk ik, oh, dan, dan doen ze misschien extra hun best of zo. Dat ze me kennen en dat ze niet willen Of juist graag. niet. Ja, dat kan ook nog. Ja, ik vond het heel ongemakkelijk. Toen mijn huisarts liet merken dat hij wist wie ik was. Ja, tuurlijk weet hij wie ik ben. Want dat staat in zijn dossier. Want toen die heel subtiel even radio er doorheen gooide... dacht ik, ja. Nou, dan ben ik echt weg, hoor. Dan, ga ik echt? Echt, dan zoek ik echt een andere arts. Waarom? ja Ja, flikker op. Ik wil niet, flikker op, ja, ja, ik wil niet dat je, <lacht> dat je weet wie ik ben. Ja, maar ja, dat is toch een beetje het ding als je publiek figuur bent. Nou, nee, maar je hebt toch... Je hebt, kijk, hij heeft beroepsgeheim naar buiten toe. En ik ook heel graag een soort van bekendheidsgeheim naar mij toe. Oh ja. Ja. Ja, dus, je moet het er niet over gaan hebben. Tenzij je zelf aandraagt dat je het daarover wil hebben. Hé, hey, ik maak een podcast. Uh, ken je die? Nee? Oh, nou, zoek een andere arts. <lacht> ja. dat, zou, dat ja. zou ik doen. Ja, als doe je mij niet kent, dan ga ik weg. <lacht> nee, ik zou dat heel raar vinden. Ik zou dat heel raar vinden. Maar goed. Um, uh, volgende vraag? Ja, jij ja. doet het niet. Nee, ja, precies. omdat Ik nu naar punt te kijken. Maakt naar zijn, hij maakt geen punt. Jewel, dus ik hij, dacht... hij, hij rekt het zo van, nou, uh, nu kunnen we door. Okay. Ik hoor gewoon, uh, tussendoor, zuipelen, we kunnen door. Ja, nee, ja, we kunnen ook door. Volgende vraag. Hey man, mijn naam is Hanna. Ik ben heel erg groot fan van jullie podcast. En ik ben nu ook begonnen met jullie boek. Ik was eigenlijk net bij het stukje waar Chris vertelde... dat hij een blaadje had gekocht met Daphne Dekkers erin. En ik vroeg me eigenlijk af wie jullie celebrity crush van vroeger was. Ik ben heel erg benieuwd. Joep. Leuke vraag. Hanna, dankjewel. Ik heb overigens mijn moeder dat blaadje laten kopen. Maar dat staat dus in het boek. Zo mannelijk was ik. Um, mijn celebrity crush van vroeger. Ja... Ta Tanja Yes. Ja, oh ja oh, tuurlijk. Tanja Yes. En ook echt wel Playboy gerelateerd. Ja? Ja, die stond volgens mij met twee shoots in de Playboy. Nou, daar was ik wel echt wel onder de indruk. Ik kan me die shoot ook nog herinneren. Volgens mij ligt ze op, de, op, het, boeg, op het boeg van een schip ligt ze en op een stuk gras. En, uh... <laughs> Dit is elke Playboy shoot ooit. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. En op een rots. <laughs> ja. Ze kijkt een beetje in de verte. Ja, maar ik zie ook nog hoe zij op de foto staat nu. Um, dus nee, Tanja Yes, dat was wel... Mijn celebre... Terwijl die, vond ik, die was Bowien Galema... In, uh, in goede Tijden en Slechte Tijden. Dat ja. keek ik toen ook. Ik was niet per se heel erg onder de indruk van Bowien in GTST... Maar ik vond haar wel... Uh... Ik vond het GTST wel Angela Schijf toen de tijd. Heel knap. Ja, ook heel mooi. Die speelde toen uh, uh, Kim, geloof ik... Ja, en ze speelt ook in de film Lek. Dat zou goed en kunnen. Ik ga mij... het heel even checken voor de zekerheid ja, zo meteen. Het heeft, ik, ik, Chris, zeg dit, dus het zal wel weer fout zijn. Maar de grap is mij een banden. heeft ze een blote titus in de film Lek? Check dat ook heel even. Of ja, het zo is. dat ga ik zeker checken. Ik ga het zo <laughs> absoluut checken. Ja, en dat is dus, nee, een prachtige vrouw. Alle, alle, beide. Ik uh, had ook iemand van gts uh, Aukje van Ginneke. Oh ja. Er was Charlie in GTS-T. Ze had die krulletjes. Ik vond krulletjes altijd zo leuk. En, uh, en dat had zij dus. Dan ja, ben, ben je door de balletagecommissie heen. Ja. <laughs> ik heb uh. zus. Marieke. Ja, Marijen. die zat in Idols. Idols, oh, oh, ja. cells, idols 1 geloof ik. hele ja. ja. grote borsten, toch? Sorry? Dat ze hele grote borsten had. Daar let ik niet op. Ach, natuurlijk wel. Jij viel voor de stem natuurlijk. <laughs> nee, ik vond haar heel knap. Ik weet niet hoe ze... Ja, ik vond haar heel knap. Ik was echt wel een soort van verliefd op haar jaar. hebben ja. We samen shoot gedaan, hè? Voor de FHM, geloof ik. Ja, Aukje ik. en Marieke. Ja, Aukje en Marieke Zeker. samen zussen shoot. Ja, ja die pagina is plakken nog aan elkaar. Goh, <laughs> <laughs> ze, ze zullen dit... Nee, ze, ze luisteren dit niet. Nee, maar ja, nou, ik dan, denk dat er sowieso één van onze luisteraars... nu wel even een klein dm gaat sturen naar één van de twee. Ik, ik hoop het. <laughs> en sorry. <laughs> <Ja>. <laughs> Die was wel terecht. Ja, dat is wel een beetje... Ah, ja. En die brunette van, van uh, Playboy, wil ik zeggen. Van, uh, van Baywatch. Ja, Pamela Anderson, die was mooi. Maar ik vond die brunette heel knap. Ik heb geen idee hoe ze heet. Nooit Baywatch is dat Nooit? Kan ik, nee, kan ik niet mee helpen. Nee, wie was die brunette nou? Oh ja, David Hesselhoff. Had <laughs> <laughs> oh, jij Celebrity Crush, Bas? Nee, nou ja, Marieke. Alleen Marieke. Ja, en, en later Anna Drijver. Daphne Bunskoek, Ellen uh, ten Damme. Katja Schuurman. Ja. Uh, nou, ik wil wel even ook de hele TMF-stal... wil ik ook nog wel noemen. Fabienne, de Vries... Isabelle ja. Bringman, potverdorie. Ja. Leuke vraag. Ik word een beetje opgewonden. Laten we snel verder gaan. Uh, de volgende vraag. Uh, dag mannen, Charlotte hier. Ik had eventjes een vraagje. Namelijk, ik heb in korte tijd al jullie podcast beluisterd... en toen viel mij iets op. Namelijk, ik geloof in de aflevering over seks... Uh, hebben jullie het over dat jullie het niet kunnen voorstellen... hoe. Uh, mannen ongevraagd dikpik sturen... en uh, dat iemand er überhaupt behoefte aan zou hebben om die te ontvangen ook. Terwijl jullie een paar afleveringen later terugkomen op die vrouw... die jullie ongevraagd een naaktfoto had gestuurd... omdat het van haar dom moest. En hierin zeggen jullie ook... Um, ja, dat jullie dat eigenlijk juist best wel mooi en kwetsbaar vonden. Dus um, mijn vraag is... Um, waarom dat verschil? Hoe, hoe zit dat? Joehoe! Ja. ja, dat is een goeie. Nee, kijk, ik kan me niet voorstellen. dat je zonder voorgesprek met iemand dat doet. Dat je dan je leuter op een foto zet. en stuurt naar Marieke van Ginneke bijvoorbeeld. om maar iemand aan te halen die genoemd is. Ja, nou, ik kan me een hele hoop voorstellen en dit ook. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat gezegd heb. Dat ik, dat ik, dat ik gezegd heb dat ik me dat niet kan voorstellen. Ik kan me namelijk een hele hoop voorstellen en dit ook. Ik heb dat nog nooit gedaan, zo op die manier. Maar, ja. maar dat je dan. Dat je dan uh... nee, nou ja, ik probeer me gewoon te verplaatsen in, in een man. En ja, ik, kan me gewoon, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ja, weet veel ja, je wel, uh, je, je bent misschien aan, aan het flirten via WhatsApp of DM wat dan ook uh, met een meisje. En dan, en dan, en dan uh, ga je toch niet op een gegeven moment denken, nou, weet je wat, het duurt me te lang. Ik stuur alvast even een foto van mijn lul. Dat doe je toch niet? Dat je naar je, gewoon naar je vriendin stuurt of naar iemand met wie je met wie al een goede relatie hebt. Ja, met wie je al een en, band hebt. En dat je, dat je dan gewoon op die manier een beetje aan het seksten bent. Ja. Huh? sexting, ja. dan snap ik het wel. Maar Als je ik... weet dat het gewenst is, exact. dan kan ik me ook voorstellen. Dan, ja, ik heb ook wel zo'n uh, pimblestijnde foto gestuurd. Echt waar? Ja. Naar wie? Naar mijn vriendin. <laughs> Na nou, een meisje in de. <laughs> Op random meisje. Nee, ja, nee. Ik zeg ook niet dat ik dat dit dat dit mijn stijl is om iedereen maar... Ja, maar op... je kunt het je, je voorstellen. voorstellen. Maar ik kan het me, ik kan het me voorstellen. Ja, dus ik, dat, is niet, dat is niet wat ik nee. meteen zou doen. Ik dus echt, echt, echt, echt, echt niet. Dat nee, ik gewoon ja. random iemand... Nee, totaal niet. Nee, ik zou het ook niet doen, maar ik kan me prima voorstellen. Ja, ja, laat ik het zo zeggen. Maar goed, we hebben dus ook gezegd dat we het wel kwetsbaar vinden als iemand... Uh... Ja, maar dat hebben we ook gezegd. Want ik vind het een scherpe en terechte vraag. Ook een goede opmerking. Maar die komt ook ergens uit de koker van... Als wij nu gewoon zeggen dat we gediend zijn van uh, foto's van vrouwen die, die, die bloot te sturen, ja. Kom maar door. Ja, het zou dom zou het zijn. Nou, dat kan je echt niet doen. Gadverdamme, gat. Gadver... Maar ondertussen heeft er geen enkele andere vrouw gehoor aan gegeven. Dus, nou, Zullen we gewoon... wel dat woord kwetsbaar gebruikt Ja, hebben. we hebben het woord kwetsbaar gezegd. Of bewust gekozen. En, en, en uh, het is mooi en, en, en uh, puur en echt. En, jullie en begeven je op zo'n glad ijs. Ja, Hoezo? Nou? nou ja, omdat wat jullie nu gaan zeggen is... Ja, nee, wij zeggen dat het heel kwetsbaar en mooi is. Omdat het in de hoop dat we, dat we titel nee, krijgen. Ja, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat Ja, Christen Christen. Christen. Dat dat Christen. ja maar gezegd. jij bent aan te domien. Uh, nee. Hier wil ik me van distancieren. Oh, Oh ja, hiervan wel. En hij schudt zijn hoofd nee. Oh. Goed, uh, zullen we nog één vraag doen? Nog één vraag, leuk. Ja. Okay. Hoi mannen, mijn naam is Kelly En ik heb een vraag. Ik geniet op dit moment ontzettend van het feit... dat er weer een nieuw seizoen van Temptation Island is begonnen. Ja, ja, het is triest, maar waar. Ik geniet er gewoon van. Überhaupt, van alle slechte realityprogramma's die er zijn... Ik ik kan er geen genoeg van krijgen. Dus nu vroeg ik me af. Hebben jullie ook zo'n guilty pleasure? Iets wat je graag kijkt? Of misschien een gekke gewoonte of raar gedrag... waarvan je eigenlijk niet eens wil dat je vriendin dit weet of ziet... omdat je je er misschien een beetje voor schaamt? Ik ben benieuwd. Doei! Hele leuke vraag. Guilty pleasure. Nou, ik, ik kijk sowieso uh, uh, ook Temptation. Dat is toch heerlijk? Het is heerlijk. En die ben Johnny... Nu... Nee, sorry, een nieuwe seizoen vind ik een beetje saai. Heb je nog niet dat niet gezien? Love or Leave oh. op, Videoland. Uh, ja, op Videoland. Ja, op Videoland. Nee, vind ik niet zo leuk. Vind je dat niet leuk? Nee, nou, ik, ik vind het niet wel een... Uh... Ik kijk dit niet, ik heb dit nog nooit gezien. Dat is leuk, man. Sorry. Zeg dus dat is, is echt wel tof. Maar dat kijk ik dus samen met mijn vriendin. Dus dat is, dat gaat niet, niet een guilty pleasure. En ik heb denk ik ook niet echt een. een wat guilty... is er leuk aan? Ik snap het niet. Wat is er leuk aan? Ja, ja. Gewoon die reality, gewoon dat je echt denkt van, oké, okay, maar hoezo? Hoe doe je, ga je jij, dit? Denk, denk je nog van, ja, nou, is wel. Ik heb een relatie al twintig jaar met deze en uh, ik wil nu echt de ultieme test. Passen we wel echt bij elkaar? En we dompelen ons onder in een programma wat er alleen maar op gebrand is om ons uit elkaar te drijven. Ja. Nou, maar, dat is toch als alleen als je, dit al is toch top? Ja. Als je al zo naïef in het leven staat, dat je echt denkt dat je iets goeds, nobels doet voor je eigen relatie dan dat je dan dat gaat doen aan dat programma dat je nou, ja, maar hij gaat helemaal vreemd. ja hè hè. Er zijn zeven bloed mooie vrouwen om, om ze om ze zwansies van te dansen. Want ze zijn dronken. Zij zijn wel single en zij zijn op zoek naar de liefde. Ja, ik begrijp ja. echt niet wat hier de aantrekkerskast is. Echt maar, niet. Maar heel veel mensen vinden het leuk en heel veel hoogopgeleide mensen en mensen die ik ik hoog op zitten. Ja, maar daarom kijk, daarom en ik het ook zo leuk. Ja. <lacht> maar ik de, volgens mij komt het ook omdat het ultieme snack televisie is. Dus je zet het gewoon even uh, zeker als je een heel zware baan hebt, nou dat zal niet zeggen dat wij dat hebben. Maar als je heel druk bent en je bent bezig met allemaal heel bolle Zaken is het heel lekker om zo'n programma te kijken, om Pulp te kijken. Ja, maar ik moet zeggen dat sinds ik Ex on the Beach heb ontdekt, dat eigenlijk Temptation Island mag niet eens meer in de schaduw staan. Oh nee, is dat heb ik nog nooit gezien? Ex, Ex, Ex on, on the Beach ja? is zo lekker. Dat is een programma van MTV. En uh, uh, heel kort uitgelegd, Ex on the Beach draait om een, uh, een, een, een basisgroep kandidaten. Het zijn er volgens mij zes of acht, en dan onder zoveel tijd komen er exen van die mensen de villa binnen. Dus uh, stel wij zitten met z'n drieën in die villa. Dan, uh, dan komen er exen van jou, Chris en van jou, Bas. En van mij komen dan zogenaamd uit de zee gelopen. En die komen jouw leven tot een hel maken. Want die hebben allemaal nog unfinished business. Of ze komen voor de liefde. Dus ze komen of je hart veroveren. Of ze komen uh, trouble maken. En dat laatste is altijd het leukst. Ah, het is echt, het is, ik zie Bas kijken alsof hij water ziet branden. Was nee, ja, Bas is ik, uitgezoot. Ja, <laughs> ja, nee, ik, ik, ik, vind, ik, ik, ik luister naar je. Maar maar het is ik, niks voor jou. Nee, het is echt niet voor jou. Ik heb op geen enkele manier de, de drang om dit te gaan kijken. Maar, en, uh, Adam zoekt Eva en Adam zoekt Eva Fips. Nee, nee dat vind ik niet. Ze zijn troep, ze we wil over iets anders leuks praten. Wat is jouw die Plezier dan? Ja. Nou ja, ja, weet ik veel. Um... En de heroïne telt niet mee. Nee, ja, dat is jammer. Nou, ik heb nee, ja, Wat ik dus doe, als ik, uh, omdat ik... Uh, ja, Ik heb dus gisteravond, als ik dronken. Uh, en toen ben ik naar bed gegaan. En dan ga ik, ga ik een documentaire serie kijken over de IJzeren Eeuw. Over de, over de 19e eeuw. Dat vind ik dus leuk. En dan kijken jullie, Temptation Island. Ja, dat is verschil. Wat zit je nou te doen hier? Wat? Wat zit je dan in een negatief daglicht te zetten? Nee, nou ja, ik... Nee, ik is dit ik, jouw guilty pleasure? Ik vind het interessant... Nee, dat is niet mijn guilty pleasure. Mijn guilty pleasure is, weet ik veel... Ik, ik, ik luister nu heel veel Roger Whittaker. Ah, oh, prachtig. Dat is wel een guilty ja, pleasure. Town. Ja, daarvoor zie je geen vrouwen mee. Ik I vind, don't believe in uh, If Anymore. Ik vind de Dubliners luister ik ook stiekem graag in mijn eentje als ik in de auto zit. Vind ik ook leuk. <laughs> um, ja, nou Chris, jij moet denken aan een film die jij hebt aangeraden. Wat, waar je echt kapot voor moet schamen. Dat Zo. is uh, Huisdiergeheimen. Ja, nou ja, dat is een hartstikke leuke film. Nou, dat is inderdaad wat wilde ik ook zeggen. Een van mijn guilty pleasures is ook, ik kijk graag nog uh, tekenfilms. En, en uh, Lion King, Hercules van ja, Disney. Ja, maar dat is tegenwoordig best wel... Koot, ja, maar voor een man van 33. Dan, hè, dan is toch maar een... Sorry, joh, ik, ik zie hier allemaal uh, Disney-parivinalia uh, in de kast staan. Ja, zeker. Dus, volgens mij is zijn tekenfilm is nog niet het allererste. Nee, nee. Nou ja, maar... maar wacht even. Want je hebt huisdier, de Secret Life of Pets, toch? Ja, de ja. Secret Life of Pets. Die heb je aangeraden aan Bas. Ja, zeker. Want ik, vond, ik, ik zat een met, met mijn vriendin te kijken. We werden er helemaal, helemaal gelukkig van. Het gaat over een hondje in New York. En, uh, en uh, die is allemaal bevriend met anderen. Huis die uit de flat en de, de, de buren, de, de, een hond is weer vries op hem. Dat ziet hij zelf dan weer niet. En hij heeft nog een, een hele dikke kat. En die kat komt dan in beeld, die krijgt een eten. En die kijkt Ga je naar weer het he? eten? Heb je het zelf door nu? Ja, niet? omdat ik het zo leuk vind. En dan op een oké, okay, nog één ding: en dan, dan komt die kat bij dat hondje Max in, in zijn huis. En dan uh, staat ze, springt ze via het raam naar binnen. En de Luxaflex dan open. Maar wat zit ernaast? de Luxaflex? ...touwtjes om de Luxaflex te bedienen. Dus die kat praat zo met die hond... ...en op een gegeven moment raakt ze afgeleid... ...zoals een echte kat, en dan ziet ze die touwtjes. En dan gaan ze zo met die touwtjes zo... ...en dat vind ik leuk, ja... Goed. Je hebt niks verteld over hoe die film gaat. Nee, dat dan je mocht een scène vertellen. Ik heb een, een scène verteld. Waar gaat die over? film over? Dat een kat doet met zijn en dan hond. ben jij gelukkig. Het is wel simpel. Ja, uh, het is uh, ook ja. simpel en, en, en al... ik vind het heerlijk. Want ik ben de hele dag bezig met, met, met zware materie... en dan wil ik <laughs> af en toe eens wat lichter stof opnemen. Ja, nemen. precies. Maar jij vond het geen leuke film? Nee, ik vond het een verschrikkelijke ik film. En ik heb echt mijn tegenzin afgekeken. Waarom? Ja, omdat nota bene Louis C.K. heeft er een rol in. Die speelt de hoofdrol. Daar ben je boos op. Nou Nee, maar dan had ik wel iets van verwacht... Maar het is echt slecht. Nee, het is helemaal niet slecht. Nee, ik heb overigens de Nederlandse versie gezien. Ach nee, toch, Chris? Ja, huis die geheimen. Ja, want leuk. En als je de Lion King kijkt, kijk dan ook de Nederlandse kijkt versie. Kijk de Nee, ik kijk die als kind zeker in de Nederlandse. Ja, ja oké, okay, maar nu als volgende. En nu man eigenlijk nog steeds wel. Behalve dan de, want ze hebben daar al van die remakes van. Uh, van de Lion King en Jungle Book en Mulan is nu ook. Uh, en dan kijk ik ze wel in het Engels. Maar uh, nee, ik kijk de tekenfilm Lion King nog graag in het Nederlands. Want dat is gewoon met jeugdsentiment. Wat is er nou? En dan heb je een lange jan erbij of zo. Ja, een lange jan. We nog? Oh, of zo'n rood doosje rozijnen. Ja. ja. Zo, dit is lang geleden. He, Tum Ook lekker. Tum tummetjes, ja. ja. Man, dummies. Dummies, die bedoel ik ja, eigenlijk. Dummies. Dummies. Ja, ja, ja, ja, ja. We worden echt drie oude mannen. Ja, zeker. Heerlijk, toch? Drie oude mannen. Nou goed, uh, ik geloof dat we aan het einde zijn gekomen van deze... Q&A, het, uh, het tweede deel van dit kerstdrieluik uh, zit erop. We gaan ons klaarmaken, denk ik, voor uh, het dessert. Het derde drieluik. En uh, daar gaat Bas zo meteen alles over vertellen. En Bas, wat, wat wordt het toetje? Het, nou, wat wordt dacht, het dessert? Ja, ik dacht een, gewoon een redelijk simpel. Een, een creme brûlée. Lekker. Dat vind ik lekker dan. Ik nee, vind ik heel lekker. Ja, dat is heel ja ik wilde iets stom zeggen, maar ik vind het gewoon lekker. Ja. Je heb je ook zo'n zo brandetje? Wat zeg je? Heb je ook zo'n brandetje? Nee. Ik heb een kaasje. Zet ik ernaast. <laughs> kan jullie me met kaart vet wordt het. En dan Lekker. wacht ik tot het gesmolten is.